Ik ben altijd weer verbaasd als ik hier ben. Om het woord wat ik hoor, om de liederen die ik hoor... Om de gebeden die ik hoor. Om de inleiding die ik hoor van... Jeremia, klaagliederen drie. Want het woord wat ik wilde doorgeven... Op een of andere manier past dat altijd... In wat de Roepa Hier in het midden heeft neergelegd. Ook vandaag weer. Ik ben zo verbaasd. Dus ik hoef me nooit... Te vrezen over het woord wat ik wil doorgeven. Want het past altijd in de context van dit moment. Het is echt waar. Vanaf het begin af aan dat ik hier heb mogen spreken. Ook vandaag weer. En vandaag is een vrij eenvoudige preek. Dit is de vlag van Israël. Die andere vlag met die ster, dat is de vlag van het sionisme israël Of het, uh, de staat-Israël. Maar dit is de vlag van het werkelijk Israël. Want de menorah is het nationale teken van Israël. Dat weten we. Het staat ook voor, voor het regeringsgebouw. staat die hele grote menorah. Die lijkt op deze. En dat is het nationale teken. Oké. Okay. En de kleuren blauw. De tekst voor vandaag is ik ben Elohim en er is er geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Zo, u weet, we leven in de einde van de dagen. Toen Yeshua op aarde kwam, begon dat eigenlijk al. De laatste 2000 jaar, als een dag is als duizend en duizend als één dag, zegt Petrus, begon het einde. En we leven aan... Aan het verre einde van die 2000 jaar. Vlak voor de wederkomst van Yeshua. Dat is het moment waar we ons in bevinden. En er gebeurt van alles. Op deze wereld. Ook in de gemeente. Ik merk dat ook wat Yeshua gezegd heeft in Matthäus 24. Over de misleidingen. Er zullen misleiders komen. Je ziet dat overal. U merkt het in uw gemeente. Ik merk het. Als ik spreek met gelovigen en ik zeg wel eens, weet je nog wat Yeshua gezegd heeft? Begrijpt je wat Yeshua, en ze, op een of andere manier zijn ze Yeshua helemaal kwijt. De, de zuivere, de leer die Yeshua ons geleerd heeft, zijn ze kwijt. Salomo zou gezegd hebben, er is niets nieuws onder de zon. Wat geweest is, is geweest en zal zich weer herhalen. Dus we kunnen alles in de, in de Bijbel, in het woord van God terugvinden. Wat er vandaag zal gaan gebeuren. Elohim is altijd dezelfde. Hij verandert niet. Wat hij in zijn woord geschreven heeft, verandert niet. Vanaf het begin, Genesis, tot openbaring. De meeste Bijbel hebben van die lintjes... Je kunt u vastleggen. Uh, we gaan lezen uit Genesis. Daar, dat hoeft geen lintje, want dat is het eerste boek van, het, van de Bijbel. Openbaringen, dat hoeft ook geen lintje. Een lintje mag u zetten bij Leviticus 23 en bij de Evangeliën. Dan weet u dat alvast. Maar ik loop er al een week mee, het is heel vervelend. Wij houden van onze Vader. Amen. Want hij houdt van zijn kinderen. En hij is gezegd, hij wil dat niemand verloren gaat. Omdat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is de liefde die de vader geeft voor ons. Zo wij kunnen zeggen, Abba vader wij houden van u. Omdat u van ons houdt. En door die relatie die we hebben met, met de vader, komen we er. Want er komen spannende tijden aan. Maar wij komen er. Als wij in zijn liefde blijven. Aan de andere kant, 2 Korinthe 4, vers 4, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van Elohim, hen niet zou bestralen. Zo, waar gaat het om? Het gaat om zijn zoon. Het gaat om de verlichting van het evangelie. Dat is ook de reden waarom ik de menorah heb getekend op de nieuwe vlag. De verlichting, het licht van het evangelie en de heerlijkheid van Yeshua. Zo, so, de menorah, dit is de menorah. En de menorah wordt weergegeven of voorgesteld als Yeshua. En dit zijn zes armen. Dus het middelste is de menorah. Menorah betekent kandelaar. Dat is één. De Yeshua is daar het middenpunt van. En de zes armen, dat zult u zien, dat heeft allemaal te maken met zijn machtige plan van de eeuwige van kaf tot kaf. En ook van de moadim en van genesis, de scheppingsdagen... En wat je zult zien straks en ook zult meemaken in openbaringen. Er is niets nieuws onder de zon. De Vader vertelt ons wat het einde zal zijn door het begin. En Peter zegt ook, van, hij, hij maakt zijn volk, die laat hij niet in ongewisse. Want hij zegt van tevoren, hij maakt het zijn dienstknechten van tevoren bekend wat er zal komen. Dus we hoeven ons nergens zorgen over te maken. Absoluut niet. Er zijn zoveel zorgen op dit moment in de wereld. En ik zie heel veel gelovigen die zich zorgen maken. Helemaal niet nodig. Hij vertelt het ons. Wat we moeten doen. Of we ons moeten voorbereiden. Of, of we moeten vertrekken. Misschien Exodus. Of we, wat dan ook. Hij vertelt het zijn dienstknechten. Wat er gaat gebeuren. We beginnen bij dag 1. Genesis. En Elohim zei, laat er licht zijn. En er was licht. Het allereerste wat er komt in het begin was het licht. Dat was het was de complete duisternis en er kwam licht. Johannes 1, vers 9. Nou, u weet dat Johannes begint in zijn evangelie. In het begin was het woord...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 Hij was niet zelf het licht, maar hij getuigde van het komende licht. Het licht dat komende is. En hij zei, Yeshua. Die is komende. En Yeshua zegt, ik ben het licht. In de wereld gekomen, omdat een ieder die in mij gelooft, niet in duisternis blijft. Zie je, God sprak op de eerste dag, er zijn licht, en de duisternis verdween. Dit is het Allereerste in uw leven toen u Yeshua accepteerde als uw persoonlijke verlosser en heiland, stapte u vanuit de duisternis in het licht. Yeshua is het licht. Dat is het allereerste begin, de verandering in uw leven. U werd wedergeboren en u ging van de duisternis over in het licht. Dat is het de, de fundamentele. Um, fundamentele um, geheel van de schepping waarop alles is gebouwd het licht Yeshua die het licht is en dat is de reden waarom u en, en, en Paulus zegt dat in Thessalonians 5 u bent kinderen van het licht en niet van de duisternis nu gaan we naar Leviticus toe Zie je daar de relatie? In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heren. Zo, wat heeft Pascha te maken met het licht? Alles. Want Pascha is het eerste feest. Het eerste Moedim. Zo, het licht was ook het allereerste wat er komt. Dus het heeft, het moet iets met elkaar te maken hebben. Deze maand is voor u het begin. Ziet u dat? Het begin. Als God op de eerste dag het licht schiep, dan is Pascha het begin van de maanden. En Hij zei: Voor u de eerste, daar heb je het: De eerste van de maanden van het jaar. Dus het begint met Pascha. En u weet allemaal wat er op Pascha gebeurd is. En deze uitleg is, is meer of meer de rode draad van Genesis tot openbaringen. Maar u kunt het in details volgen. Dat Yahweh het einde verkondigt vanaf het begin. Als u de Torah bestudeert. Wie, dat was er geboren op een Moedim. Wie was geboren op Pascha? Isaac. Leest u maar goed. Ik ga nu niet in op de details. Maar Isaac was weer het beeld van de komende Messias. U herinnert misschien wel dat Abraham Isaac bracht op de berg. En uh, wat staat er, wat heel bijzonder. En God voorzag in het offer, het lam. En je ziet daar de relatie met de komende Messias. En ook zijn, zijn bruid, heel bijzonder hoe hij aan zijn bruid kwam. Exact één op één met openbaringen. Maar daar ga ik het niet over hebben. Maar je ziet de details wat God al van tevoren bekend maakt hoe het einde zal zijn. Pesach is het begin, is het allereerste. En het bloed zal een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Ik zal het, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Dit is weer heel belangrijk, want dit is weer de, een boodschap dat Yahweh geeft voor het einde. Zie Hij verkondigt in het begin wat het einde zal zijn. Dus heeft u Yeshua, en Yeshua zegt, eet, dit is mijn vlees, drink, dit is mijn bloed, en dit is het bloed van mijn verbond. Bij Abraham moest er bloed vloeien voor het verbond. En de kindertjes werden op de achtste dag gesneden. Er moest bloed vloeien. Yeshua gaf zijn bloed voor eeuwig. Voor het eeuwig verbond. Het verbond is nu compleet. Er komt geen tweede Yeshua. Hij komt wel terug. Maar er komt geen andere Yeshua die een ander of nieuw verbond zal samenstellen. Dit is het verbond wat vaststaat. En op basis van dit verbond. zal ik u aan u voorbij gaan. Dat is gebeurd in Egypte. en dat zal straks weer gebeuren. In de grote verdrukking. Hij kijkt naar zijn kinderen. Oh, dat is mijn kind. Want hij heeft Yeshua geaccepteerd. Hij heeft een verbond voor mij. En God verbreekt zijn verbond niet hoor. Dat doen mensen, mensen verbreken. Het verbond van de eeuwige. Maar de eeuwige zal zijn verbond niet verbreken. En als hij ziet het bloed van Yeshua. Kom, zegt hij. En ik zal je nemen uit de vier hoeken der aarde. En ik zal je terugbrengen naar het land. Wat ik beloofd heb aan de voorvaderen. Nu gaan we naar openbaringen. 1 En daar zie je dat we allen. door de verdrukking heen moeten. die vooraanstaande is. Deelgenoot in de verdrukking omwille van het woord van Elohim en het getuigenis van Yeshua HaMeshiach. Nou, het getuigenis is de geest van profetie, maar de, de kern van het getuigenis van Yeshua is dat hij het verbond hersteld heeft door zijn bloed aan het kruis, dat hij gesneden is en het verbond heeft hersteld. Ik ga niet in op de details, ik wil proberen de rode draad van kaft tot kaft met u door te nemen. Opdat u niet verleid zult worden in deze boze wereld. En Yeshua heeft daarvoor gewaarschuwd, die verleiding zal ontzettend groot zijn. Enorm. En u moet vasthouden wat u heeft. En wat u geleerd heeft. We gaan naar de tweede dag. Genesis 1 vers 6. En Elohim zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. Heel vreemd. Oké, okay, Yeshua sprak in parabelen en in gelijkenissen. Maar het lijkt net alsof de Heer hier ook in gelijkenissen en water. is ook zo. Water wordt in de Bijbel gezien als het woord, ten eerste. Maar water wordt ook gezien als mensen, volken en naties. Staat in de Openbaring. En de wateren waren, zijn volken en naties, mensen. En het kernwoord hier is scheiding. Zo God gaat scheiding maken tussen het wateren. Heel vreemd. Maar dat is ook wat er werkelijk gebeurt. Matthäus 10, vers 34, daar zegt Yeshua, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En het zwaard is scherp en snijdt van twee kanten, merg en been. Het zwaard is weer een verwijzing naar het woord, het woord van God. Waarom? waarom maakt het zwaard... waarom maakt het woord scheiding? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Het is van tevoren bepaald... want God maakt scheiding tussen water en water. Op een of andere wijze is... God geeft zijn woord... maar doordat hij dat gedaan heeft... ontstaat er een scheiding. En ik weet het bijvoorbeeld... Een voorbeeld te noemen, ik ken gelovigen, die verwerpen het Oude Testament. Dat is voorbij, het hangt aan het kruis. Het hangt niet aan het kruis, maar zij verwerpen het woord. Dat is de reden. Zo, God komt met zijn woord en dat woord, dat zwaard, dat brengt scheiding doordat de een het accepteert, heel goed en de ander het verwerpt. Dat, dat is de reden waarom die scheiding. Dus Yahweh vertelt dat al van tevoren. Dat de scheiding zal komen. En natuurlijk vinden wij dat niet leuk. Natuurlijk zeker niet als het onze geliefden zijn. Die we, waar we jaren mee optrekken. En op een gegeven moment verlaten zij de gemeente. En keren terug toe. En ze zeggen ze er zelfs bij. Yeshua is niet meer mijn verlosser. Dat is heel erg. Maar die tijd die is er en die komt en die is er nu we leven daar middenin en u, u merkt het gewoon een beetje maar u hoeft daar niet bang voor te zijn het, het is jammer we kunnen daar hooguit voor bidden zoals Jeremia deed, zoals Daniel deed Daniel bad, heer we hebben allemaal gezondigd, we hebben allemaal uw verbond verbroken, heer help ons nog heer om een nieuw verbond te creëren en de heer heeft dat gedaan want, zegt Yeshua, ik ben gekomen om tweedracht te brengen. Oh, dat had ik niet verwacht van Yeshua. Toch zegt hij dat. Tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Dit is wat Yeshua zegt. Heer, heeft God niet zijn... Liefdevolle zoon gegeven, omdat hij de wereld, omdat wij allemaal met elkaar lief moeten hebben. En ja, natuurlijk. Maar hier zie je dat Yeshua zegt wat de vader gezegd heeft al in het begin. Er komt scheiding tussen in mijn familie, heel kort, toen ik tot het geloof kwam. chaka, meteen scheiding mocht de Bijbel niet thuis lezen. Bijna iedereen was tegen mij. Maar gelukkig kon ik mijn broer nog tot het geloof brengen. En toen waren we met z'n tweeën we een stukje sterker. Maar toen ik alleen was, het was een heibel thuis. De Bijbel mocht ik niet meenemen thuis. Het was verboden. God maakt scheiding door het woord. Oh, Nog een Vers. Dus we hebben gezien wat Yeshua bevestigt wat de vader gezegd heeft in Genesis. Nu gaan we naar de moediem. Op de vijftiende dag van die maand is het feest. Van de ongezuurde broden voor Yahweh. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten. Ja, van brood zult gij niet alleen leven, maar van alle woord dat uit de mond gods gaat. Zo, so, het brood vertegenwoordigt het woord. Zo, so, wat wij eten is het woord. En Johannes zegt het ook in openbaringen, of een van de engelen zegt tegen jongens, eet dit op. En het smaakte zoet in zijn mond, maar dan bitter in zijn buik. Maar het woord is wat wij eten. Voor hoe lang? Niet alleen zeven dagen, voor eeuwig die zeven dagen... Zolang duurt het feest. Maar wij eten het woord voor eeuwig. Ook straks in het millennium. In het duizend jaar vrederijk dat komt hier op aarde. Zullen wij het woord tot ons nemen. Want het woord is eeuwig. Wat zei hij? Hemel en aarde zullen voorbij gaan maar mijn woord blijft. Dus wij zullen altijd het woord tot ons nemen. Voor eeuwig. Niet voor zeven dagen. Dat is het feest. Dat vieren wij ter herinnering voor wat er straks in de werkelijkheid zal gaan gebeuren. Jesaja, want uw ongerechtigheden maken scheiding. Daar heb je het weer. Dat de ongerechtigheid de scheiding maakt tussen Elohim en u. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn zodat hij u niet hoort. Zo de ongerechtigheid is alles wat niet het woord is, het tegenoverstellen van het woord. U weet het misschien wel, Torah het tegenoverstellen is Jara en Jara betekent het doel niet raken. En Torah betekent het doel raken. Misschien heeft u dat wel eens gehoord. En Jara, wat vertaald wordt met zonde, betekent het doel niet raken. Missen, ja? Oké, okay. zo, so, als wij de Torah of als wij zijn woord niet tot ons nemen, dan vervallen wij in ongerechtigheid. En dat is de reden waarom wij verlicht, verlichting moeten krijgen aangaande het woord. Omdat wij mogen zien en begrijpen met ons verstand wat onze vader tegen ons te zeggen heeft. Als we dat vasthouden, dan vervallen wij niet in ongerechtigheid. Want als we in ongerechtigheid vallen, en straks wordt de zegen uitgesproken. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. Dat heeft hier alles mee te maken. En zijn aangezicht zal niet verborgen zijn. Maar als je in ongerechtigheid valt kan de zegen wel uitgesproken worden, maar als je in ongerecht, dus geen witte klederen aan heeft, maar, dan zal hij zijn aangezicht niet overlichten. Als je in ongerechtigheid valt, dan val je terug in de duisternis. En dat zie je wat er gebeurt vandaag de dag, met heel veel geloven, wereldwijd. Het is triest, en ik heb me dat uh, aangetrokken, ik denk, hoe kan het toch, hoe kan het toch, en ik kom elke keer tot de conclusie... Ze zijn gewoon... De, de, de pure woord... Zijn ze vergeten. Niet eens wat er gezegd wordt om... Maar ze zijn gewoon... De zuivere leer van Yeshua zijn ze vergeten. Ze zijn letterlijk de weg kwijt. Ja, ze zijn de weg kwijt. Ja. En als je terugvalt in... In ongerechtigheid... Dan komt daar ook een schaduw... Weer over je heen. En dat is wat je ziet gebeuren. We gaan naar dag drie... Naar Genesis 1, vers 12. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend, gewas, naar zijn soort. En bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is, naar hun soort. En Eluim zag dat het goed was. Zo, de derde dag... Zoals je Yeshua hebt geaccepteerd. Als je zijn woord hebt geaccepteerd. En je leeft naar zijn woord. Dan ga je vrucht dragen. zalig de man die niet wandelt in de raten goddelozen. Nog zit in de kring der sporters. Maar is als een boom. Want hij overdenkt zijn woord bij dag en nacht. net nou, als een boom. Die aan waterstromen zit. En die vrucht draagt. Wij dragen Vrucht. Aan de vrucht herken je de boom. Aan de vrucht herken je de boom. Zo, zo herkennen wij elkaar aan onze vruchten. Dus wij dragen vrucht overeenkomstig de gerechtigheid van de Tora. U weet het allemaal al. Dit heeft u al jaren geleden gehoord. Maar soms is het wel eens goed om het weer te herhalen. Om vrucht te dragen. Om de Tora te lezen. En Yeshua antwoordde en zeide tegen hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Zie je? Het zaad verwijst naar het woord. Het zaad verwijst ook naar de nakomelingen van Abraham. Weet, maar het zaad wat gezaaid wordt, verwijst naar het woord. En het goede zaad, verschillende soorten zaden natuurlijk, maar het goede zaad komt van Yeshua bestudeer opnieuw de evangelieën en als u een red edition heeft van de, van de Bijbel, dan kunt u alles wat in rood staat, is wat hij gesproken heeft, en bestudeer dat lees dat opnieuw juist in deze tijd want ik heb gemerkt dat, dat gelovigen dat volledig kwijt zijn uh, verhaal over, Mijn sprak ik iemand of ik uh, e-mailde iemand maar je weet toch dat het goede zaad gezaaid wordt en tussen het goede zaad wordt onkruid gezaaid van, van de boze. En aan het einde, je mag niet oosten, maar laat het zaad gezamenlijk opgroeien. En aan het einde wordt er geoosten. Eerst het slechte wat slecht komt wordt bij elkaar gebracht en door de maaiers en daarna het goede. En de maaiers, zegt Yeshua, zijn de engelen. Die, want er zat een vraag over Matthäus 24 waar staat dat Yeshua zegt dat hij zal uitzenden de engelen en iedereen uit de vier hoeken de aarde zal verzamelen. Dat zal waarschijnlijk gebeuren op de Basuindag, ik weet het niet, maar dat is een heel groot happening, heel groot proces wat wij allemaal zullen meemaken. En dat gaat gebeuren. Hij heeft het meerdere keren gezegd in, in parabelen, in, in de gelijkenis van de zaaier, maar ook uh, gewoon direct. Het goede zaad komt van Yeshua. Lees die, lees die parabel opnieuw en probeer te begrijpen wat hij zegt. Want bijna het merendeel heeft betrekking op de toekomst, in de toekomst waar wij nu in leven. Vandaag. Dus hij heeft het over u en mij. Dat nu in vervulling gaat gebeuren. En als wij dat vasthouden wat hij, het goede zaad, het goede woord, vasthouden. dan hoeft u nergens zorgen over te maken. De vierde is 23. Hij moet de schoof voor het aangezicht van Jawé bewegen. Opdat hij een welgevallen in u vindt. En hier zien we dat op de dag drie en op de derde feest, het goede moet een welgevallen in u hebben. Wat betekent dat nou precies? Dat betekent dat hij is de eerste, de eerstelingen. Het gaat hier om Yeshua. Opdat hij, is dat in de het is een hoofdletter, maar het is een verwijzing naar Yeshua, dat hij een welgevallen in u heeft. Op de dag na de Sabbat moet de priester een schoof bewegen. Ja, directe verwijzing naar Yeshua. Dit is enorm belangrijk. Hij is de eerste en de eerste lingen En wij zijn volgelingen van hem. Wij zijn discipelen van hem. Ik zeg wel eens, wij zijn Jedi's. Jedi staat voor Jesus' disciple. Disciple. Wij zijn volgelingen van Yeshua. Wij zijn geen volgelingen van Sadducees of Farisees. We hebben maar één, maar één leermeester en dat is Yeshua. Ga verder. Dag 4, Genesis 1, vers 15. En we zien al dat vader Yahweh vanaf het begin... wat hij daar gedaan heeft, de toekomst verkondigt. Dat is één rode draad. En laten zij tot, tot lichten zijn... ...aan het hemel gewerkt om licht te geven op aarde. Er staat de zon en de sterren. En ze zullen de dagen en de jaren vaststellen... ...maar de main, de hoofd item hier is om licht te geven. Licht te geven is het kernwoord. Ja, dat is het proces... Ik kijk, waar, ik, waar ik naar kijk als ik de Bijbel lees... zijn de werkwoorden. De werkwoorden is het proces. En dat is heel belangrijk. Dus je begrijpt wat de werkwoorden zijn. In dit geval is het om licht te geven. Licht, dat is de kernwoord. Zo leer ik dat mijn studenten namelijk ook. Let op de kernwoorden. Licht op aarde. Daar gaat het om. En Yeshua zegt... Ik ben alleen... Maar gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar dit heeft even toelichting nodig, want ik hoor daar verschillende uitleggingen over. Toen Yeshua op aarde kwam, wie waren daar? Het huis Israël of het huis Juda? Of allebei. Allebei. Het huis Ephraim was daar nog niet. Nee, Juda was daar Dus. Uh, het huis Efraïm en het huis Israël is hetzelfde. Je moet de geschiedenis weten van Israël. Als je de geschiedenis weet, dan begrijp je bepaalde uitspraken niet. Ook van Paulus niet. Want die eindt die op de geschiedenis. Dus je moet echt de geschiedenis weten. Nou, ja, heel kort. En Abraham is de belofte gegeven, hij zal vader zijn van... Vele, volken. vele volkeren. Er staat niet, hij zal vader zijn van Israël. Hij zal niet vader zijn van Juda. Hij zal vader zijn van vele volkeren. En de vierde generatie. Wie was de vierde generatie? Ephraim. Ephraim was de vierde. En hij kreeg de belofte. Jij zal zijn een volheid van volkeren. Een volheid van volkeren. En Paulus zegt in... Uh, ik meen in Romeinen. En zodra de volheid van de volkeren vol is. Nou, wat zegt hij dan? Dan wijst hij naar Evrim. Paulus verwijst daar naar Evrim. Gemeen Romeinen 12. Zo. So, als Yeshua zegt ik ben gekomen voor het verlorene van Israël. Natuurlijk verwijst hij naar heel Israël. Zowel het huis Juda als het huis Efrim. Maar op dat moment was hoofdzakelijk alleen het huis Juda. In het jaar 0 van de Gregoriaanse kalender. Bij zijn eerste kom was hoofdzakelijk alleen Juda. Natuurlijk kwam hij voor het huis Juda. Maar hij kwam ook voor het huis Efrim. Ik heb nog andere schapen die niet van deze Juda, deze schaapskooi is. Ook die moet ik binnenbrengen. Wie? Yeshua brengt ze binnen, hè? niet mensen. Er is, is zo'n verwarring in, in Jeremia, staat uh, een verhaal over vissers en jagers en dat wij de joden thuis moeten brengen. Dat staat er echt niet. Lees het nou eens een keer goed in de context. Die vissers en jagers, dat, zijn, dat waren onder andere de Romeinen. Die hebben ze opgevist en die hebben ze verspreid over de wereld. En toen kwamen de jagers en die hebben ze nog verder verspreid. Zowel het huis Juda als het huis Ephraim. Dat staat er. Je moet de heel, heel die hoofdstuk lezen in één context. Maar er is overwarring. Maar de vader, of Yeshua zelf, zal... Hen terugbrengen. En dat staat op heel veel plaatsen in de Bijbel. En zij zullen mijn stem horen. En dat is het voorwaarde. Wij moeten luisteren naar wat Jua zegt. Dus Ze zo lees zijn leerlingen in de Bijbel. En het zal worden: één kudde, één herder, één lichaam. Eén gemeente. Eén volk. Er zijn geen twee volkeren. De joden en de christenen. Er zijn geen twee verschillende volkeren. De een heeft voorrang en de ander niet. Nergens in de Bijbel staat. Er is maar één volk. één lichaam. En het lichaam bestaat uit zowel het huis Juda. Als uit het huis Ephraim En alle metgezellen die met hen meegaan. Zegt Jeremia. Eén volk. Dus straks in het millennium is er maar één groot volk die de hele aarde zal bedekken. En, en één Torah, één koning, één land, één nieuwe tempel. Ja, is zalm één. Halleluja. Uit uw woongebieden gaan we naar de Moedim. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen. Dit is Shafford. U heeft pas geleden nog Shafford gevierd en heeft u twee broden omhoog geheven naar de Eeuw. Heeft u gedaan hè, Shafford? Op die dag, op Shafford heffen wij twee broden en die stellen wij voor aan de Eeuw. De ene brood verwijst naar het huis Juda en het andere huis is Efrim of de volheid van de volkeren. En beide zijn samen, samen, worden ze voorgesteld. Dit is een voorbereiding op de verzameling van één kudde. Van één met één Yeshua, één koning. Één. En samen worden ze, niet apart, nee samen. Halleluja. Twee broden. Eén brood staat in openbaringen 7. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van Israël. Er staat niet 12 stammen. Er staat alle stammen. En dat is nog een verschil. En u ziet het nu. ja, Check het even broeder met uw Bijbel. Want... Er wordt veel gezegd van... Ja, dit heeft betrekking op de twaalf stammen. Maar dat staat er helemaal niet. Het staat gewoon alle stammen. Twee stammen ontbreken er. Welke? Dan. Dan? En die andere? Ephraim. Manasse wordt genoemd. Waarom wordt Manasse genoemd en Ephraim niet? Dat is de vraag die je moet afstellen. En dan wordt niet genoemd. Nou dan, als je terugkijkt naar de inzegening van Jacob met zijn twaalf zonen, dan zie je dat alle zonen een belofte kregen, maar Dan kreeg een vloek. Dan kreeg geen belofte. Dan, uit Dan komt de tegenstander. En dat is ook weer in het Nieuwe Testament gezegd, de tegenstander zal uit uw midden voortkomen. Er is niets nieuws onder de zon. Al wat geweest is, is geweest en zal zich herhalen. Maar lees daar die zegeningen in Genesis over Dan. Maar heel nauwkeurig. En dan zie je dat daar dat hij de vervulling krijgt van een profezie uit Genesis. Dat de, de, de slang, het zaad van de vrouw zal proberen. En maar het zaad van de vrouw zal de kop vermoorden. Die belofte, of die belofte, die vloek komt weer terug in Dan. En dat is de reden waarom Dan niet komt. En natuurlijk zijn er uit het stam van Dan, natuurlijk zijn daar bekeerlingen. Dat, is niet, dat kan je niet uitsluiten. Want er is altijd bekering mogelijk. Wat je ook gedaan hebt. Zo, so, waar is dan die tweede brood? Als je twee broden met shavalt moest opheffen. Als dit het eerste brood is. Vertegenwoordigd door... In dit geval wel twaalf stammen, maar dan niet. En even waar is dan die tweede brood? Dit is er maar één. Nou, zeven keer twee, kom je op openbaringen veertien uit. En ik zag, en zie, en Lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen. Met... Op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. De 144.000 die van de aarde gekocht zijn. Dit is een andere groep. Dit is Ephraim. Hier zie je de volheid van de volken. En samen heb je 288 strijders. Hoe groot was het leger van David. 288.000. En niet 144.000. Maar samen. De groepen. De 144.000 uit openbaring 7. En de groep uit openbaring 14. Samen heb je 288.000. Misschien is dit nieuw voor u. Maar onderzoek. Lees het maar. Deze zijn uit de aarde gekocht. Er zijn namelijk twee groepen in de Bijbel. Dat zijn de uitverkorenen. Wie zijn de uitverkorenen? Dat zijn zij die de belofte hebben ontvangen van Abraham. En je hebt de rechtvaardigen. Wij zijn, ik denk de meeste van ons zijn de rechtvaardigen. De rechtvaardigen zal uit geloof leven. Dit zijn de rechtvaardigen. Die komen uit de aarde. Die zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Wij zijn gekochten, wij zijn door Yeshua gekocht, wij zijn zijn eigendom. Wij leven niet uit. Ja, wij delen mee met de belofte. Maar de belofte is in de eerste instantie gegeven aan het vroegere Israël. Hier heb je de Tweede Brood. En samen heb je 288.000 overeenkomstig het leger van Koning David. 288.000 soldaten. Oké, okay. want zij zijn maagden, deze zijn het, die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Volgt u het lam? Ja, wij zijn volgelingen van Yeshua. Wij volgen Yeshua waar hij ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen door het bloed van Yeshua. Als eerstelingen, daar heb je het weer. Wat zijn de eerstelingen? Shafot. Eerstelingen. Slaan op Shavuot. Dat is het vierde feest. Een directe verwijzing. Yahweh verkondigt het begin hoe het einde zal zijn. Voor Elohim en het lam. Wij zijn de eerstelingen voor Elohim en het lam. Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En op Shavuot verheffen wij twee broden... Het huis Juda en het huis Evreem. De volheid van de volken. En de uh, uitverkoren naar de belofte van Abraham. En wij delen daarin mee. Amen. Halleluja, Amen. We gaan naar de vijfde dag, Genesis. En laat het water wemelen van wemelende levende wezens. Wees vruchtbaar en talrijk. Op de vijfde dag staat alles in het teken van leven. Wij zijn wedergeboren en hebben het leven ontvangen. We gaan direct naar de Moedim. In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door Bazuin Een heilige samenkomst. En we interpreteren dit vaak als zijnde de samenkomst die wij nu hier met elkaar hebben. De heilige samenkomst. Maar dit is ook een verwijzing naar de toekomst. Naar die dag. Yom ter, Teruah, De dag van de Bazuinen. Dan is daar een samenkomst. Een directe verwijzing naar die dag. En wie weet is dat op de komende september 2017... Wie weet. Het moet nog komen. Dus wij kunnen dat nog niet vast hebben gesteld. Want het ligt nog in de toekomst. Dus er komt een heilige samenkomst. Dat ook, natuurlijk is dit een samenkomst. Maar het is ook een verwijzing naar het einde. Wat er gaat komen. Een heilige samenkomst. Wat gebeurt er dan op die heilige samenkomst? Die is apart gezet. Heilig betekent dat die samenkomst is apart... En die is zo apart, die alleen maar bestemd zijn voor zijn kinderen, voor zijn gelovigen. Daarom is hij heilig. Want de Heer zal zelf met een geroep, met een stem van een aasengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Dat gebeurt op die heilige samenkomst. Het is een samenkomst waarbij de opstanding uit de doden zal plaatsvinden. Sadduceus geloven daar niet in, in de opstanding der doden. Maar wij, de levenden, zullen hen niet voorgaan. Zij zullen eerst opstaan en daarna zullen wij met hen worden samengevoegd. In de glorie en heerlijkheid van Yahweh. Dit is die samenkomst. En je ziet die rode draad die door de Bijbel gaat van de Moedim die we vieren, die gaat hier in vervulling. En Paulus zegt, laat je niet gek maken aangaande de feesten, onder andere, want zij zijn een schaduw van hetgeen wat komt. En de werkelijkheid is in het lichaam van Christus. Dus in het lichaam van Christus gaat het gebeuren, voltooien. En dat gebeurt op de dag van de bazaar. En dit is aanstaande. Of het dit jaar is, kan ik niet 100% zeker weten of zeker zeggen. Maar er is een kans dat het dit jaar zal zijn. Grote kans dat het dit jaar zal zijn. Dat is persoonlijk, dat is wat ik persoonlijk geloof. Dus maak je er maar klaar voor. Bereid je voor. We gaan naar openbaringen. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik, ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Yeshua, om het woord van God. En die, komt er nog wat na, het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd. Zo, so, uh, er komt een moeilijke tijd, het zij zo. Waarom? Omdat er eenmaal ook scheiding komt. En er zijn gelovigen die eieren kiezen voor hun geld, die het teken van de beest wel zullen accepteren. Die Yeshua zullen verloogen. En de eerste wat de tegenstander zal doen, als je Yeshua verlooft, stel voor broeder, je verlooft je en je kiest voor de tegenstander. Wat zal de tegenstander doen? Heb je nog meer vriendjes? Zijn dat jouw vriendjes? Oh, Dat is het eerste wat hij zal doen. Dus hij, en als hij het teken van het beest heeft geaccepteerd... Dan zal, hij, dan zal hij de andere verraden. Zo, let op met wie je omgaat. Dat is enorm belangrijk. Dag vier. Het licht op aarde. Wij zijn ook het licht... Wij zijn een licht in deze wereld en het is, zolang het nog geen duizend is, vertellen wij onze familie, vrienden, kennissen, joden, Grieken, wie dan ook, over Yeshua. Er is maar één weg tot de vader en dat is Yeshua. Willen wij onze judeese vrienden thuis brengen, dan vertellen wij hen over Yeshua en Yeshua brengt hen bij de vader. En zo brengen wij hen werkelijk thuis dat is de enige thuisbrenger. Het is het thuisbrenger bij de vader. En daarom zijn wij het licht. Een heel lang lied uit de jaren tachtig. This little light of mine, I can't let it shine. Er is niks nieuws onder de zon. Wat geweest is, is geweest en zal zich weer herhalen. Wij worden toegevoegd aan die speciale samenkomst. Echt een hele speciale samenkomst. Op de dag van de besuindag. We gaan naar de zesde dag uit Genesis 1, vers 26, 27. En Elohim zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, naar het beeld van Elohim. Schiep hij hen mannelijk en vrouwelijk. Ik heb ons gedacht, wat is dan het beeld van de tegenstander? Dat is het tegenovergestelde. Maar dat heeft hier niet, geen betrekking op. Dit is, dit, hier wordt iets anders mee bedoeld. Maar de, vandaag de dag, er is dus in Utrecht dit jaar voor het eerst weer een nieuwe, de nieuwste gateparade geweest. En in, in Israël is de grootste gateparade ter wereld in Tel Aviv. Zo, so, je ziet het beeld van de tegenstander. Tegen het opzichten van het beeld van Elohim. Elohim, zijn beeld is man en vrouw. Zo de tegensteller zal dat veranderen. Een ander, precies het tegenovergestelde. Het is altijd het tegenovergestelde. En vandaag de dag, als je het beeld niet meer of niet accepteert, kan je niet kopen en verkopen. Verkopen is een gelijkenis voor het zijn als een licht in deze wereld. Het vertellen van het evangelie. Want hij zei tegen de vijf dwaze maagden: Ga naar de verkopers en koop. Wat, wat koop? Ja, wat koop? Ja, het woord. De boodschap kopen. Dus kopen heeft een, ook een relatie met het verkondigen van het Evangelie. Als ik, vroeger stond ik op de, de straten, op de hoek van de straat, en ik verkondig het Evangelie. Dat hoef ik vandaag de dag niet meer te doen. Ik kan niet meer zeggen: Ja, het beeld van de Vader. Is man en vrouw. Als ik dat op straat ga zeggen, word ik opgepakt in mijn kraag. En word ik in de gevangenis gezet. Want ik ben zogenaamd uh, aan het discrimineren. Je kan niet meer verkopen en kopen vandaag de dag opstaan. En je ziet dat bepaalde dingen in de openbaringen gewoon in vervulling gaan. Maar het beeld van Elohim, dag 6, is de dag van. Yom Kippur. Op Yom Kippur, de tiende dag van de zevende maand, is het verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet u verontmoedigen. Van, ja, eh, u moet u verontmoedigen. Met je. Daar, op die dag, worden wij min of meer. Ja, we zijn al één met Yeshua, Maar we worden één als lichaam. En met Je als koning. En met de Vader één. Dat wordt eigenlijk bedoeld met het beeld. Wij zullen zijn zoals Yeshua is. Dat klinkt misschien nog heel ver weg, maar wij zullen het verlangen hebben die Yeshua heeft om de vader te dienen. Wij zullen het verlangen hebben dat Yeshua heeft als Yeshua bidt, vader ik bid dat zij één worden zoals u en ik één zijn. Wij zullen het verlangen hebben dat Yeshua heeft, de liefde die Yeshua heeft voor zijn medemens. Dat is het beeld, de liefde, het beeld, God is liefde, dat weet u, die wij ontvangen. Het beeld van hem, van de eeuwige. En dat gebeurt op de verzoendag. Want dan ben je weer rein en heilig. En sta je voor het aangezicht van God. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Wie zichzelf, God zichzelf verzoend heeft door Yeshua. Dus wij verzoenen ons met vader Yahweh. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Zo, wat is onze taak? Is om als licht te zijn in deze wereld zodat een andere mens de gelegenheid krijgt het evangelie te horen van het koninkrijk en zich te verzoenen met de vader. Dat is de bediening van de verzoening. En wie heeft die bediening? U, U heeft die bediening. Ik. God heeft die bediening aan ons gegeven. Dat is de bediening van de verzoening. Hierna zag ik en zie een grote menigte die de man tellen kon uit alle naties, stammen en volken en talen, stond voor de troon, voor het lam, bekleed met, heb ik vandaag ook gehoord, bekleed met wittere klederen. Klederen van gerechtigheid. Gerechtigheid komt van het woord, van de Torah. De hele Bijbel komt van het woord. Dus wij bekleden ons met het woord. Wij, wij zingen elkaar psalmen toe. Zo, wij zijn bekleed met het woord. Wij, wij zijn, ja, dat klinkt vreemd, maar wij zijn, laat ik, nee, laat ik het zo zeggen, wij zijn bijna aan Yeshua gelijk. Yeshua is natuurlijk bijzonder, hij is de eerste zoon, maar de vader zal u accepteren... Als zoon en dochter. Zo wij, ja, zo, wij zijn bijna aan Yeshua Hij, Yeshua is het hoofd, maar wij zijn ook kinderen van je. Maar dat moeten we ons beseffen. En we beseffen dat doordat wij bekleed zijn met de gerechtigheid. Als wij dat zien, hè, aan de vrucht herken je de boom. En je ziet de gerechtigheid. Dan zie je dat God in de mensen woont. Wij zijn ook zijn tempel... zegt Paulus. Dan gaan we naar de laatste dag... uit Genesis... en dan is het compleet. Genesis 2 vers 3... En God zegende de zevende dag... en heiligde die... want daar rustte hij... van al zijn werk. Rusten, Hebreeuwse woord is Shabbat. Dat God schiep... door het te maken. Zo... So, dit is verwijzing naar vandaag, naar Shabbat, maar ook naar de eeuwige Shabbat. En de eeuwige Shabbat is het millennium, het duizendjaar vrederijk, wat voor de deur staat. Zo, die zevende dag, een zeven is ook een teken van volheid, maar ook van eeuwig. Zo, die zevende dag is een verwijzing naar de eeuwigheid waar het alleen maar Shabbat is. Er komt een eeuwige rustdag, het komende millennium. God vertelt het begin hoe het einde zal zijn. Zo op de eerste pagina, hoofdstuk 1 en 2 van je Bijbel, vertelt God eigenlijk al wat de toekomst zal zijn. Vanaf de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang, daar heb je het weer, zeven dagen, verwijs naar een eeuwigheid, een volheid van dagen. Een volheid van dagen zou je kunnen zien als een eeuwigheid. En dan zal het altijd loofhuttefeest zijn. Door Een Volheid van dagen. De verwijst naar het komende millennium. Op de zevende dag. Genesis, de schepping, verwijst naar het einde. En ook de moediem. En als ze Yeshua aanhoren, Yeshua zei tegen hen, de bruiloftgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Zo, so Yeshua zegt hier dat hij de bruidegom is. En dit was bij zijn eerste komst, toen hij hier op aarde was. En zijn navolgers noemde hij de bruiloftsgasten. Hij zegt tegen zijn navolgers, tegen Petrus, uh, Lucas uh, enzovoort. Je hoeft niet te treuren. Want als ik bij je ben, de bruid, waarom treur je dan? Straks komt Yeshua terug. Waarom treur je als ik terugkom? Waarom zouden we moeten treuren als Yeshua terugkomt? Gefocust op, op deze tijd, wij hoeven niet te treuren. Als wij Yeshua zien terugkomen. Hier op aarde. Dat is een enorm feest. Dat is zo'n groot feest. Hou je niet vermogelijk. Hoeveel bruiloftgasten er dan zullen zijn op de bruiloft van Yeshua? De openbaringen spreekt daar. En staat verkeerd vertaald. In de openbaringen staat uh, avondmaal. Maar het moet staan. In de grondtekst in staat bruiloftsmaal. Het staat op twee plekken in openbaar. Er is een bruiloftsmaal gemaakt op de dag van Loofhutten. op zoekort. En er staat zelfs dat de vader zal komen met zijn tent. Met zijn tent, ja. De vader neemt, heeft ook een zoekort. staat er recht. En de vader komt met zijn zoekort en het zal bij de mensen zijn. Het staat in de Openbaringen 21, geloof ik. Maar ik kan nu niet op de details ingaan, maar dit is de rode draad. Maar bekijk de details en als je op detailniveau gaat, dan zie je dat ook het laatste verteld wordt door het begin. En hij zegt tegen mij, schrijf zalig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Van de bruiloft van het lam. Bent u er klaar voor? ja. Voor het bruiloftsmaal. Hebt u. Uh, bruiloftskleed aan? Uw witte klederen? Enorm belangrijk, anders komt u er niet in, hè? Yeshua heeft het gezegd, hè? er was een man. Die staat, oh, dat is niet, niet zij hoor, daar in de hoek. En die had zijn bruiloftskleed niet aan. Die werd opgepakt. en buiten de bruiloft gezet. Ja. ja, dus dat is uw voorbereiding, Uw voorbereiding. Eerst uw kleed aandoen, uw gerechtigheid aandoen. Ja. Openbaring 21. En Johannes, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee, de volken en natieën waren er niet meer. De zee, er is nog maar één volk: één herder, één volk. En, er is een, en deze aarde zal voorbij gaan en er komt een nieuwe aarde, een nieuw millennium. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Nee, dat is niet zo. Maar een eeuwig woord, een eeuwige relatie met God de Vader. En wat een feest zal het zijn als we deel hebben aan zijn bruiloftsmaal. Amen. Shema Yisrael,